mijn psychische kwetsbaarheid. Ik noem het kwetsbaarheid. Hoi, ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. En uh, ja, vandaag gaat het goed. Ja, ja toen kwam er al sociaal werk over de vloer. Ik ben heel erg bezig om uh, met openheid over uh, allerlei kwetsbaarheden van mensen die, waar ik er ook een aantal van heb. Even kijken of ik mezelf kan horen als het die loopt. Ja, kan ik jou horen? Ja. Ja, ja oké okay, fijn. Okay, dat, fijn is. dat ik me echt wel eenzaam voelde dat. Uh,